Volgens Rabot Topman-Brugging komt dat door de discussie over de hypotheekrenteaftrek. Huizenbezitters zijn bang dat die aftrek voor een deel wordt afgeschaft. De VVD en gedoogpartner PVV willen per se vasthouden aan een hypotheekrenteaftrek. Het CDA, dat een nieuw partijprogramma heeft opgesteld, voelt inmiddels wel wat voor een aanpassing. Egypte staat vandaag stil bij het vertrek van president Mubarak een jaar geleden. Activisten hebben een aantal protesten aangekondigd. Ze vinden dat de beloofde hervormingen niet goed van de grond komen. Om de tijdelijke militaire machthebbers onder druk te zetten... ...organiseren activisten een dag van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ze hopen dat de Egyptenaren massaal het werk neerleggen. Sinds 9 uur vanochtend is winkelcentrum Het Loon weer open. Het centrum werd begin december gesloten... ...omdat de parkeergarage eronder aan het verzakken was. Het Loon heeft onder meer een nieuwe ingang gekregen... ...die via een looprug is te bereiken. Een deel van het winkelcentrum is vernieuwd, een deel is gesloopt. En dan weer, het wordt een zonnige dag... Vanmiddag kans op het Wolkenvelde, maximaal rond 4 graden onder nul. Morgen begint het in het noorden te dooien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Sombakker van de ANWB. We staan een korte file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zak klaar, om vijf uur morgens is, is het hele stel al nou in de weer. Ze gaan naar vaartje en pa, die zegt dat het verkeer. Maar mama zegt dat er man en oude zijze slijmmer is. En dan roept zij en dan kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plaster deelt, bij vrede ze weer, haar vaaier op de op. Maar potsel groep zijn geel, de zee zit in mijn ogen aan de zand.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 hij vond haar wel een heel leuk meisje. Ze ontmoetten elkaar later op dansles. En toen is het dus wat geworden. Maar mijn oma, die vond het maar niks. Want hij was een vreemde. Hij was geen jongen Dus, was eigenlijk verboden. Ja. Zo ging maar, dat vroeger ja, nog. Dat. Maar hij heeft doorgezet. Ze dus was echt een volhouder. Dus het is toch gelukt. En na vier jaar konden ze trouwen. Toen en dat was ze het... in?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 Nou, misschien ja. dat iemand van de luisteraars ja. uh, dat weet. Ja. Want als u uh, een aanvulling of een opmerking of een vraag heeft voor NL... dan uh, kunt u ons bellen op 57-30393. Dus misschien weet iemand waar de paardjes van uh, Brand uh, in die tijd uh, ja, gestald werden. Of misschien ja. Ja. Ja. nog andere verhalen. Zullen we even naar een muziekje gaan... Uh,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 De tweede week reed ik weer langs de weg Toen ik op een gegeven moment werd ingehaald Door een nieuwe elektronische melkkar Een tendermasser, een hartstikke mooi ding. En een vriendelijk flesgerinkel rondbezuinend Toen hij voor me reed, kreeg ik helemaal een brok in mijn keel En de tranen sprong in mijn broek Want achter op die mooie melkkar Stond te lezen Met melk, meer man krijg nou wat? Dacht ik toch Laten ik geef het meer gas En ik bleef achteren rijden.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 Ik verloor mijn moeder toen ik 16 was. Mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. En ik schudde hem de hand en ik vertelde hem dat ik zeker iets voor hem had wat hij beslist moest zien. Haven hem de wagen. En we liepen naar mijn oude karretje, veegden er wat af, zodat de naam zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen, door zijn dikke bril van het zijn, las hij vlaasteren met melkmeermans.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 Waar wij de betekenis zo goed van kennen. Met melk meer mans. Gemaakt een glaasje melk, stien. Moet jij ook nog melk, bonus. Twee glaasjes. Ja, lekker. En uh, doet er een balletje bij. Niet zo zaterdag vorige week, hoor. Hij is niet te vreten. Ja, ja. Zeg, uh, als ze waar dat op hebben, me gaan maar even de waag in, hè? Of moet je dan naar de wc? Oké, okay, kom op dan. de massa, hè? Ja.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 <laughs> en haar broer heette Piet van Leen van, Pietijn. <laughs> van Leen van Pietijn. Ja, zo ging dat goed. Ja, ja, ja. Nou, haar, de schoonmoeder was daar niet zo gelukkig mee. Of de moeder van Nel, haar moeder. Mm -hmm. Want het was maar een vreemde, maar ze zijn toch getrouwd. 1938, verhuisd naar de Oosterparkstraat.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 Nee, dat is afgebroken. En mijn vader heeft er een nieuw huis op laten bouwen. Ja. Door uh, architect bandjes toen nog. En um, Mona en Arend hebben daar nog boven gewoond. En mijn oom had daar toen nog... Um, ja, de, de ruimte om zijn melk uh, te... Uh, ja, op te bergen en zo. En de, de, uh, ja, de kar in te zetten. En dat is dus later um, ja, ook bij het huis gekomen. Toen de melk over was...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 Dat kan natuurlijk ook nog in de Haarlem, bij de Sierkan. De Sierkan. De, Sierkan ja, was de Sierkan de melkleverancier. was de melkleverancier, ja. ja dat was op de hoek van de zeil. Uh, ja, heel mooi gebouw. en ja, ja. nu de, iets van de GGD zit of ja, zo. Ja, is zo. Mm -hmm. En uh, dan ging hij dat bezorgen bij alle scholen. En uh, nou ja, dus zoals ik al vertelde, werd het betaald via mevrouw Tebbenhof, Die inderdaad weer op de scholen met de nieuwe lijsten voor de volgende week...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 en niet makkelijk om het allemaal, ik denk dat ze ook kleine, kleine hoeveelheden ik steeds kreeg, hè, en steeds vers, en dan, ja, en dan, maar vooral in, in bizarre tijden natuurlijk, heel warm en koud, was het lastig. Ik denk dat koud nog wel iets makkelijker was, dat konden ze het binnen zetten. Ik heb ook nog een beeld voor me dat mijn vader een keer um, een arreslee had gehuurd, of hoe dan ook die eraan kwam, en daarmee over de sneeuw melk ging bezorgen ja want ja. Dat, dat ging ja. door dat ging door ja. ja Want de mensen verwachten iedere dag hun verse Zo melk ja <laughs> want er waren natuurlijk uh, ja zeker in die jaren vlak naar de oorlog uh, uh, er waren geen koelkasten wij hadden thuis een ijskast echt een ijskast ja, ja.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 Want, dus uh, of dat weet... voor of na de sanering uh, was? Nee, dat weet je ook niet. Nee. Maar we hadden wel een heleboel melkboeren. Er waren heel veel melkboeren in Zandvoort. Nou, kan jij zo uh, een paar namen? Ik heb er ook wat, dus we vullen elkaar uh, aan. Je had natuurlijk ja, natuurlijk waren we dan. Die betrok de melk van Marienbos eerst. Dat is dus een, uh, ook een boerderij. In de uh, steden. Ja, ja. ja. Uh, van de Meijen.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 En uh, Kranenburg in de Halterstraat. Want die zat vlakbij ons. Naast uh, Vreburg nog. Uh. Ja. Had hij niet zo'n prachtige glazen bokaal in de ja. etalage daar met eieren erin? Ja, precies. Ik vond ik altijd zo mooi. Ja. <laughs> en van die koperen dingen het kan, ook, kan ik, ja, me, ja. ja, ja, ja. Ja, van, Werf, uh, van in, uh, de Werf. Van de Werf. In de Ik heb ook nog uh, uh, staan Kastien? op een foto. Ja, inderdaad. En Fink.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 De vlies zo zacht als een kabeel. We drinken nog meer een druppel, we zoeken al veel te veel. We steunen als arme boeren, het is zo goed voor elk. Allemaal, allemaal, allemaal aan de mark Er komt zij in de kaarde een hele leuke vriend. Pas 21 jaar en een keer kerel heeft ze niet.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 uh, we zijn al een heel gevorderd, want we zijn al bij de sanering uh, van 1960. Absoluut, dat uh, de mensen, <laughs> de, de bakkers en de. Ja, bakkers de bakkers weet ik dus niet. Ja, maar, maar dat, dat, dat geloof ik geloof het ook. In ieder geval de, melk, de, uh, slijters, de melk. hè. Ja, ja. Dat die een eigen wijk kregen toegewezen. Nou, uh, had Pieter net. Uh,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 En Jan, de jongste, die heeft dus de tent van mijn vader doorgezet. Na ongeveer dat wij, dat ze er, mijn ouders er ongeveer 24 jaar in gezeten hadden. Zo? Ja. Toen is Jan ermee verder gegaan, maar hij uh, heeft het niet zo lang gedaan. Is toen uh, wat anders gaan doen. Dus en, uh, het strandleven trok wel in de familiebrand? Ja, echt, ja. Ja, mijn ooms waren er ook al. Uh, opa, opa Trol had een tent op Bloemendaalse strand. Oma die liep dan van de Haarlemmerstraat helemaal daar naartoe. Bloemendaalstrand. Waar nu... Uh, ja, op de kop van Bloemendaal eigenlijk. En uh, wij gingen dan als kinderen... Toen mijn vader dan nog geen tent had... Wel eens daar naartoe. En dan vochten we gewoon om de bezem. Want dan vond je het zo leuk om de planken te vegen. Zo. De, de afgang. Ja. Maar dat ging natuurlijk later helemaal over. Hè, toen ja. we ja. zelf een tent hadden. <laughs> toen het moest. Ja. En... Uh, dus opa had een tent...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 Ja, maar is, zo was het natuurlijk ja. met iedere strandtent. Ja. Want al die luxe paleizen die er nu staan met uh, gaslicht, uh, nee, stromend nee. water, warme koude douches nee. en zo. Dat, uh, we hadden van die gaskousjes, hè, als verlichting. En dan waren we in, in, in, in de avond wel eens een beetje aan het badmintonnen in, in de tent als kinderen. Hups, daar ging weer zo'n uh, zo kousje, hè. Zo oh, is het. <laughs> okay. Dat. Uh,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 ik weet wel, op een mooie zondag, we wonen natuurlijk in de Halterstraat en wij gingen over naar de tent die meteen voor de afslag bij de zeestraat zat. En dat zwemmer. Dat, dat ik dan al naar het strand werd gestuurd om een stoel uh, vast te houden. Ja, En het was vroeg natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, nou, want ik denk, misschien ze, kwamen ze wel om negen uur hoor. Zeker wel, ja. Dus ze moesten heel vroeg de stoel uitzetten.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 Het was inderdaad heel hard buffelen op het strand. Nou ja, dat is het nog hoor. Wat ik bedoel, Zeker. Eh, kijk, het is gemakkelijker geworden met, eh, met, met het gaslicht, de elektra en de vaatwasmachines en dingen. Maar het werk, eh, de stoelen uitzetten, blijft, blijft natuurlijk eh, blijft. Het handwerk. Ja, jawel. Eh, en ja. Het, eh, ho hoewel vroeger, dan moest je bedienen ook...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 Ja, ja, want dan, dan liep je echt op het strand dan liep je om de stelling op, op te Ja, nemen. dat is niet meer, hè? Nee, nee volgens nee. mij niet. Ja, dan deden we dat altijd op het terras, in de terrassen en dan uh, op het strand, ja. Ja, dat was... <lacht> Sommige dingen vergeet je, maar dat was zo, ja, inderdaad. Ja. Dus, uh, nou, Nel, het is uh, ongevlogen. Jij was bang in het begin dat je niet genoeg... <lacht>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 er waren mensen, denk ik, of die dat ja, wilden verkopen dus die dat aanboden, want probeer dat eens maar ik weet dat je eerder bruin werd dus wij moesten poseren voor de foto maar of het op gang ge gekregen heeft, dat weet ik niet nee, nee. Nee. en de maar, foto, vertelde je die heeft ook ergens gehangen? <tus> ja, in het uh, uh, Openluchtmuseum in Arnhem en er uh, werden wel patent gemaakt dat die daar hing oh, ja, ja. nou, ja